In het zuiden van Duitsland zijn drie Britse militairen getroffen door een lawine. Een van hen is om het leven gekomen. Een groep van 27 Britse militairen was op ski in de Duitse Alpen... toen drie van hen werden overvallen door een lawine. Twee slachtoffers konden uit de sneeuw worden gehaald. Voor de derde kwam de redding te laat. Het slachtoffer is een lid van de Britse luchtmacht, de Royal Air Force. In Oostenrijk zijn ook drie mensen omgekomen door lawines. Twee Oostenrijkse snowboarders werden bedolven onder een lawine bij Salzburg... en een Duitse vrouw kwam om het leven toen ze in Tirol buiten de piste skiede. In Duitsland wordt Hitlers propagandawerk Mein Kampf mogelijk opnieuw uitgegeven. Het instituut für Zeitgeschichte wil een wetenschappelijke, becommentarieerde uitgave op de markt brengen. In 2015 vervallen de auteursrechten van het boek, omdat de schrijver dan 70 jaar dood is...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 We jij bent de kerst, ik de bonbon, jij bent de rust, ik de cocoon. Ik ben het zakje, jij de thee, ik ben de, kans, jij de ik ben de kans, jij de souffle, ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin, We staan We staan aan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 Ik ben de kip, jij bent de gril Ik ben de paus, jij bent de pil. Ben ook, ben de pil Wij zijn een doedelzak in Tirol Jij bent bertie Stemberg, ik ben een viool Ik ben de steen, jij bent de nier Jij bent Amstel, ik ben bier Nog een beetje zitten maken, Jij bent Pieter, ik het klavier Er leek me het leek me Het leek me dit, dit is ZFM. ZFM. Al 20 jaar een zee van muziek.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 Diabolical Spanish eyes, Sierra smile, legs that.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 Dus dat Te puedo pedirle los solvos de tren perdos pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos, files de perlas. Sunny You are the one who, you are the one who makes me feel so. That's time the